Door alwegens met het NOS-journaal. De NPO wil kijkers vaker laten... ...van de publieke zenders op internet. De Telegraaf schrijft dat de organisatie ook wil gaan verdienen aan binge-watchen. Door bijvoorbeeld series in één keer online te zetten... ...nog voordat alle afleveringen op tv zijn geweest. De publieke omroep ontkent in een reactie de plannen niet... ...maar zegt dat ze nog volop in ontwikkeling zijn. De publieke omroep moet volgend jaar waarschijnlijk flink bezuinigen. Door dalende advertentieinkomsten op radio en tv... ...dreigt een tekort van 60 miljoen euro. De wachtlijsten in ziekenhuizen lopen op door een groeiend personeelstekort. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het aantal medische vacatures in ziekenhuizen in een jaar tijd is verdubbeld. De ruim 60 ziekenhuizen die meededen aan het onderzoek hebben samen meer dan 2200 vacatures openstaan. Door het personeelstekort worden honderden operaties uitgesteld en moeten sommige afdelingen tijdelijk dicht. Op de spoedafdelingen zijn de meeste vacatures.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 die hoog zingen. Ik heb er wel iets mee. Ik vind het altijd wel grappig. En een beetje een bietje eronder. Te echt vernieuwend is het niet. Maar ik vind het is de nieuwe single. Ja, daar ze de nieuwe single. Uh, ja, Jungle. Moest even kijken. Happy Man. Ja. Dat is een andere Happy Man dan, uh, dan uh, Frail Williams. Maar het zou best kunnen zijn dat dit nog wel een grote hit wordt. Dit is de tweede in het radioprogramma een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, het was 1953, 2 juni. Elisabeth II werd uh, koningin van Engeland. Ja. Nou, daar gaan ze hoor. Iedereen juicht. Roemklot. Ja. Ik heb naar zitten kijken, want het werd voor het eerst uitgezonden de televisie. Hè. Het was de eerste kroning in de geschiedenis die werd uitgezonden. Het, het is gewoon ook in kleur. Ik dacht, is, is het een film? Nee, het is echt de originele kroning die je dan kan zien. En uh, ja, het ziet, het ziet er mooi uit. Echt mooi vormgeven. Het lijkt wel een serie, wat ik al zei. Het maf ja. is wel, dat was vorig jaar... Al gevierd is dat ze 65 jaar op die troon zit. Terwijl ja. eigenlijk uh, zou het uh, dit jaar moeten zijn. Maar ja, wij zijn echte verslaggevers en we hebben echt dat op de bodem uitgezocht. Oh ja, echt waar? En nu blijkt dus gewoon dat het jaar daarvoor. Want uh, uh, hoewel ze, ze was al in 1952 officieel koningin. na het overlijden van haar vader King George. maar de kroning heeft dus gewoon een jaar op zich laten wachten. Aha. En toen werd het op tv uitgezonden op 2 juni 1953. Dus dat is 65 jaar geleden. Maar ze is dus eigenlijk al. 66 jaar geleden koningin geworden. Zo. Want uh, ik denk dat waarschijnlijk hebben ze dus gewoon een, uh, een soort rouwperiode ingelast, denk ik zomaar. Dat zou het kunnen. Voor uh, zo, eh, dat haar vader overleed en dan, uh, dat ze daardoor uh, dat ze daardoor gewoon uh, uh, een jaar kon rouwen. En dat ze alles ook op hun gemak konden voorbereiden. De televisieuitzending klaar moesten maken. Want het was ja. de allereerste keer dat zoiets gedaan werd, hè? Ja, het zag er mooi uit. Echt ja. uh, mooi. Ik kon ook denken, is dit het echt of is dit het nagespeeld? Nee, dit is echt. Ja. En haar uh, prins naast haar, ja, die, die, die tijdens de, het huwelijk van uh, Harry. Zag je, hij zag er wel oud uit, ook een beetje zware kringen onder zijn ogen. Maar ja, die man is ook 92, 93. Dus zijn alle twee in de 90 ook gewoon, hè? En nog steeds wel redelijk uh, hand. Dus nou, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Uh, Guglielmo Marconi ontvangt patent voor zijn uitvinding van de draadloze telegrafie. Hij, uh, heeft, uh, onder, hij is eigenlijk met de uitvinder van de radio sowieso. Hè. Hij had vroeger al helemaal gezien in, in, in, in school. En daarna komt hij op een technische universiteit. Uh, Livorno komt hij, uh, in Italië. Uh, en daar uh, komt hij in aanraking met natuurkunde, scheikunde... En elektriciteit leest hij wat dingen over. Onder andere Maxwell en Hertz. Dat zijn echt zijn inspiratiebronnen geweest. En uiteindelijk heeft hij dus iets bedacht. Dat dus de draadloze telegrafie is. En hij vraagt in Italië. Hebben jullie interesse om mij daarin te steunen financieel? Want er moet toch heel wat gebeuren. Italië had geen interesse. En uiteindelijk is hij naar de overkant gezwommen. Naar Engeland. En die had echt wel interesse in wat hij daar ging maken. En uiteindelijk is hij samen met William Harry... En Price, dat zijn allemaal, allemaal grote wetenschappers. Is hij uiteindelijk is hij doorgebroken en heeft hij dus de radio uh, uh, nou ja, groot gemaakt, zeg maar. Deze Marconi. Goed, dat gebeurde dus in 1896, patent daarop. Ja, in 1946, na een volksraadpleging, wordt Italië een republiek. Dus ik ben eigenlijk wel heel verbaasd. Ik had zo van wie waren daarvoor de koningen en zo van Italië? Ik, dat, dat weet ik niet helemaal. Maar Italië is dus pas. Het is 46 een Republiek, dus dat is uh, 72 jaar geleden, als ik het goed heb. Oh ja. ja. In 1973 koningin Juliana opent het Van Gogh Museum in, uh, in Amsterdam. Was dat? Amsterdam heeft een museum gebouwd voor één man... en is bezig het in te richten met 230 schilderijen en 500 tekeningen... van die ene man, Vincent van Gogh, die maar 37 jaar geworden is. Bijna al zijn werk is nog in Nederland... Het bezit van de Vincent van Gogh-stichting is sinds 1930 in het Stedelijk Museum... in wisselende samenstelling geëxposeerd geweest. Nu krijgt het zijn eigen huis. Ja, het is grappig om dat te horen. Ja. En zo'n muziekje druk onder is heerlijk, het drollig. Maar die stem ook, het Koninklijk Huis, praat nog wel zo. Ja, ja. Maar alleen wij niet meer. Nee, wij niet meer. Uh, Vincent, Vincent? Wat is nou Vincent? Nou goed, hij doet een paar keer de klemtoon anders. Omdat iemand denkt van Vincent, wie is die man? Het is gewoon maar iemand die wel op een doek wat geklodderd heeft. Nou, sinds die tijd is er wel iets veranderd je hoeft alleen maar Vincent te zeggen... oh ja, die van Gogh, die ken ik wel. Dat was toen nog even anders. Dat stond toch allemaal in de kinderschoenen? Ja. Het is uh, ook uh, nu uh, drie jaar geleden... maar uh, Sep Bla Blatter... Yeah. die, uh, die uh, geboren als Jozef Blatter... Is, uh, die zat dus uh, bij de FIFA... en hij heeft dus... Uh, uh, op, op deze dag... in 2015 zijn aftreden aangekondigd... want zijn positie was onhoudbaar geworden... door een corruptieschandaal. Ja, was... Maar hier staat dus wel dat hij werd op 29 mei 2015... herkozen voor zijn vijfde termijn tot medio 2019. Ja. Maar sinds 8 oktober 2015 is hij geschorst ook... voor alle voetbalactiviteiten wegens het... Uh, uh, als FIFA-president zonder legale basis... betalen van 2 miljoen Zwitserse franken... aan de toenmalige vice-president van de FIFA... Uh, Michel Platini. Ja, dat is allemaal niet zo. De schorsing eindigt uh, op 2021 op 7 oktober. Nou, dan is hij misschien al dood. Hè? Ja, of zijn... Let's go, FIFA! Ja. Let's go, FIFA! Ja, wel. Maar goed, ja, het was een charmante man die heel veel dingen voor elkaar kreeg. Je le oh, chemin. ja, doe maar even. Ga maar even los. Je oh. Oh, hoe oud, FIFA. hoe oud je ook bent als je Frans praat, dan smelt het er Ja, hè. Ja, ja zeker, oh. zeker. zeker weten. Al De Servische president uh, Slobodan Molosevic maakte bekend... dat de Bosnische Servische 120 uh, gijzel, gijzel de blauwhelmen vrij uh, zou laten. De regering van uh, Joegoslavië Joeg had opgedragen om dat te doen. Doe het onmiddellijk. En uh, uiteindelijk werden de blauwhelmen, de VN'ers, vrijgelaten. Het boek uh, van uh, ja, voormalig Joegoslavië. Het is nog lang niet dicht. En hoe is met die fotorolletjes ook alweer? Ja, die waren mislukt. Nou... Nou, als je echt wat meer over wil, dan moet je eigenlijk even gewoon op internet Argos opzoeken. En dan krijg je een documentaire over de fotorolletjes van de misstanden die daar zijn geweest. Okay. De fotorolletjes die zomaar zijn verdwenen. Nou, het blijft het interessante materiaal, de te oh, val van Sabrenica. Goed, ja. wat nog meer? Ja, vanaf lanceerbasis Baikon werd op, 15, sorry, op 2 juni 2003 de Mars Express gelanceerd. De eerste Europese missie naar Mars. En hoe het eigenlijk afgelopen is, dat weet ik eigenlijk niet. Oké. Okay. Maar ja, is dat nog steeds... Uh, ik heb het idee dat ze dingen altijd zo lang doorlopen nog. Dan denken ze dat het afgelopen is. Oh nee, er zit nog wat energie in het apparaatje. Het rammelt nog een tijdje door. Ja. En dan krijgen ze nog weer informatie binnen. Ja, het, het is belangrijk om uiteindelijk... Uh, deze planeet is op binnenkort. Dus dan moeten we toch een nieuw product vinden om op te leven. Ja. Om leeg te trekken. Om ons luxe levenje voor te kunnen zetten. In 1995, het aantal jongeren in, uh, in Nederland... dat met suikerziekte uh, is, is, met, uh, is... is van... 7 tot 23 procent gestegen internisten en kinderartsen hebben dat onderzocht. Het is wel verontrustend en dat komt natuurlijk door te veel suiker. En dat is binnenkort allemaal van de baan. De suiker is natuurlijk om su suikertaks. En alle schappen met suiker worden natuurlijk uh, met de hekken omgeven. En alle supermarkten worden ook door de staat bemand. En uh, uh, ja, dat wordt allemaal... Uh, staats-eigendom. Nog even, je mag het ook uh, pas kopen als je 18 bent. Ja, dat zou wel helpen. Dat zal <laughs> zeker helpen. Dus uh, dat zijn de onderlanden. Goed, uh, onder onderlanden straks, de verjaardagen zitten eraan te komen. En ik heb hier en daar weer wat nieuwe muziek uitgezocht. Uh, en hier is dan de nieuwe zingel van Jan uh, yeah, uh, uh, Perfect Circle. Ja, hier, boekleef. Er staat de mooie uh, fijne toestel op aanstaan. Het is dus regenachtig. Blijf binnen. Zoek het, uh, het gevaar niet op, zeg ik altijd maar weer. Of this emo hip hip hooray! What a glorious display! melt our joyous hearts away under. Perfect Circle, Eat the Elephant. Vind het toch een hele plus. Ik hou wel van een stukje vlees, maar ik vind net even te veel. Ja. En die heet... So long... And thanks for all the fish. Er zal vast een link zijn, maar ik zie hem nog niet helemaal. Als je eerst met het olifant bezig bent, daarna moet je nog gaan het vis. Dan denk ik dat je dan redelijk vol bent. Ja, vol. Oh, we zitten in de verjaardag. Deze zitten We een kleine greep. Ja, wie vandaag jarig is, ja? maar hij leeft al lang niet meer. Hij is in 1814 al overleden. Marquise de Sade. Okay. Ook uh, also known as Donatien Alphonse François de Sade. En hij is bekender onder de, onder dus de naam Marquise de Sade. En hij was een Frans aristocraat. Schrijver van veel gecensureerde pornografische boeken. Oh? En uh, het grappige is dus wel: de woorden sadisme en sadomasochisme zijn van zijn naam afgeleid. Want hij is echt de bekendste voorstander van het libertinisme. Dat is dat, dat je alleen maar achter je eigen genot aangaat. <lacht> dus uh, ja, aparte man. Nee, je zou ook moeten lezen uh, op maar, Wikipedia uh, wat die allemaal uh, op zijn naam heeft staan. Ja, want degene die vandaag ook jarig is en die, die gaat in het verlengde. Hij is misschien een beetje doorgeslagen. Pieter Sutcliffe. Ik zat te denken, is dat uh, familie van Stuart Sutcliffe? Want dat is namelijk de bassist van de Beatles. Nee, dat denk ik niet. Peter Sutcliffe was een Britse seriemoordenaar en sadist. Oh. Hij uh, heeft tussen uh, juli 1975 en uh, januari 1980 uh, 13 vrouwen waarschijnlijk vermoord en verminkt. En hij ging met messen aan de gang. En uh, nou ja, het is echt, uh, als je dat hoort. Wanneer is, is zijn geboortejaar? Uh, 19, hij, werd vandaag, hij wordt vandaag 72. Oké. Okay. Dus, uh... 1945 van Peter Ja, Peter en, uh, als, als, je, als je dat zo hoort... But the Ripper was eventually caught. A mild-mannered lorry-driver from Bradford... called Peter Sutcliffe. He claimed voices from above had driven him to kill. His first words to me were... I'm not a monster. I was doing God's will. But did evidence not shown to the jury... reveal a violent sexual motive... De suggestie dat een man had some kind of holy mission Ja, nou, dat lijkt wel dat hij een holy mission had. Ja. Deze, uh, Peter Sutcliffe, en hij leeft nog steeds. Hij wordt vandaag dus 72. En, nou, hij leeft dus nog steeds. Ja, yeah, hij wordt vergeleken met uh, Jack the Ripper. Namelijk in hetzelfde gebied uh, pakte hij prostituezen op en uh, deed hij daar rare dingen mee. En uh, daardoor kreeg hij de naam uh, Yorkshire Ripper. Oké. Okay. Nou, dat is Hij is hard. vandaag jarig. gefeliciteerd. Ik ja, uh, gefeliciteerd. hoop dat het lekker een verjaardag voor je daar wordt. Dat zou mooi zijn. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, dus vandaag is ook de verjaardag van Jan Lammers. Hij wordt vandaag 62. Oh. Onze lokale uh, race... Uh, ja. Manaat ons, uh, en racer. En die veel uh, commentaar geeft ook met Max Verstappen nu. Ja, leuk. leuk. Ja. Uh, 62. Ja, precies. Hans de Boer is vandaag jarig. Uh, Hans de Boer, die ken je van... Uh... Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar het station. Ja. Precies, en hij heeft onder ook nog een hele grote deze plaat uh, Even kijken, deze. Dan weet ik, ik dat ik thuis ben. Nou, dat was jarenlang. Was er iets met hem? Hij voelde zich toch een beetje anders dan hij anders. Hij voelde zich Kijk. niet thuis. Hij voelde zich niet helemaal thuis. En nu, sinds 2013, weet hij dat hij een vorm van autisme heeft. En hij kan daar nu mee leven. Ja, maar dan kan je wel van die mooie plaatsen maken. platen maken. Ja, misschien wel. Is dat wel. Ja, vaak wel. Je moet in jezelf gekeerd zijn, je moet een bepaald soort contact. Vreemd zijn en dan zie je dingen anders. En daar herkennen heel veel andere mensen zich er ook weer in... die ook een stukje autisme in zich hebben natuurlijk. Maar nou goed, ja. hij is ook een aanhanger hangen trouwens van het boeddhisme. Dat is ook aan het hangen oh, over bijzonder. deze ja. ja. Wie is vandaag ook jarig is Casper is Jansen. Also known as Tommy Foster of Dennis Jones. En hij is gewoon een Nederlandse zanger. En uh, hij heeft dus achter, uh, muziek gemaakt ook met... Uh, hij heeft het nummer, de titel Mississippi opnieuw uitgebracht. En dat heeft hij gedaan met achtergrondzangeressen, de drie zussen van Pussycat zelf. Hallo. En hij is gewoon regelmatig ook carnavalsduo met de hele Gomse zanger Dirk Meeldijk. Dat is wel heel wat anders hoor. Ja, dat doet hij ook, maar hij heeft ook Nederlandse liedjes gemaakt. En hij heeft een toch wel respectabele singlelijst. Oké. Dus dat is wel grappig. Be Real is een Amerikaanse rapper. Hij wordt vandaag 48. Ik ken hem toen ik met Toekse muziek hoorde, dacht ik van oh ja. Komt hij hoor? Niet vernieuwend Toch klinkt het soms wel lekker Ja, dit zijn die weten gewoon hoe de wereld in elkaar zit Die hebben er zo'n duidelijke visie op gewoon Vandaag is hier ook uh, Fabio Moretti Hij wordt vandaag 38 Hij is namelijk de drummer van The Strokes ja, die hebben heel vaak gedraaid in het verleden, de strokes. En hij is onder andere ook van Judy Foundation. En dat onderzoekt suikerziekte. En dat doen ze met stamcelonderzoek. En uiteindelijk zou het dus met stamceltoestand... zou te lijf kunnen gaan. En dan zou het uit, het uit het leven kunnen worden verbannen. Want we hebben er nogal last van, de suikerziekte. Dat hebben we net gehoord. Het is namelijk ja, gestegen in procenten. Vertel. Wie vandaag ook jarig is, hij is van 1976. Dus hij is 51 geworden... Timothy James Rice-Oxley, maar hij is de toetsenist, uh, pianist, bassist, achtergrondzanger van de Britse band Keem. Aha. Jawel. Dus weet je al wat voor, uh, wat voor eigen keuze dat er tevoorschijn komt ja, straks? Nou ja, ik, ik, ik zal hem ongetwijfeld gehoord hebben, maar het komt me niet bekend voor, maar ik uh, laat me door jou uh, leiden. Oké, okay, dat nou is goed. Nou, degene die vandaag ook jarig is, is Charlie Watts. De drummer van de Rolling Stones, natuurlijk. Oh, okay. Wist je trouwens dat... die is uh, al heel oud. Die is 77 geworden. Ja. En uh, hij heeft trouwens geen rijbewijs... maar hij verzamelt wel echt de meest dure auto's... om op zijn eigen land te groeten. Dan gewoon rondjes uh, te rijden, denk ik. Uh, hij heeft auto's. Hij is trouwens ook echt een genadigde tekenaar. Hij kan goede hoesen, kan niet ontwerpen. Dat heeft hij ook in de jaren gedaan, al jaren geleden. En wat hij ook altijd vaak doet, als hij op tournee is... in de hotelkamer uh, uh, tekent hij het bed... En daar heeft hij een hele collectie van, van beddentekening en dat wordt binnenkort wat toongesteld natuurlijk. En verder uh, is hij uh, zijn, uh, noem je dat, zijn uh, carrière begonnen zeg maar in 1963. Dat is ook even van de plaat van de Rolling Stones. Daar wordt vandaag 77 Charlie Watts. Haste. Ja man. Toen nog naar wilde feestjes gaan, weet ik niet, maar. Uh... Het zou zomaar kunnen nog. Ik, ik zit wel in één, hè, met dat nummer van Hartstof, zit ik in één keer weer in die disco. In, uh, ergens in 1903, uh, 4, 5, ja, Het 6, was net van, was een andere omzwaai. Het was zo'n lekker nummer. Ja, was dat. Dat was echt, ik heb uh, toch heel wat op gedanst. Ja. Dan uh, oh, maar even. Oh, man, heb je nog een beetje hartstaf voor mij? Ja, ik heb ik in mijn zakjes hier. Nou, misschien wil uh, ik het gras. Jolanda Keuze, vind ik eigenlijk toch wel heel lekker. Dat vind toch wel beter dan Keen, denk ik. Hoor. Ja. Hè? Ja, toch wel. Ja. Goed, die vandaag ook jarig zou zijn geweest, is Johnny Weissmuller. Hij is natuurlijk een zwemmer. Uh, hij is natuurlijk ook uiteindelijk de acteur geworden van, ja, van Tarzan. Ik weet niet hoeveel films hij van die gespeeld heeft. Deze Johnny Weissmuller, heel veel vrouwen heeft hij versleten. En uiteindelijk eindigt hij uh, uh, alleen en uiteindelijk bij zijn begrafenis... Bij zijn graf stonden weinig mensen nog. Schuldeisers, geloof ik, had ik begrepen. En werd nog één keer werd dit te horen gebracht op zijn eigen verzoek. Hij was toen 84. Oh nee, hij was toen 80. En het maffe wel is dat hij ooit uit Duitsland kwam. En met de SS Rotterdam, met zijn familie. Echt toen was je nog jonger. Die is uiteindelijk naar Amerika gegaan. Dat is wel mm. leuk. En ik ben pas geleden op de SS de Rotterdam geweest. Dus ik heb het zelf een beetje meegemaakt. Oh. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ik kan één, heel slecht zwemmen kan ik. Dat is wel zo. Ik red me wel, maar uh, geen wedstrijden. Goed, nou, tot dezelfde verjaardag. Ja. Uh, dan straks de Jolande Het even duidelijk of dat straks hardstaf wordt of toch een rukje van Keen. Nou, ik denk toch hardstaf, hè? Ik denk toch wel. Nou, even een leuk plaatje van uh, de nieuwe single van Courtney Barnett. I don't know a lot about you, but. Heeft er zin in. You seem to know a lot about me, so. I take a little time out. I take a little. Een beetje zwaar, defensieve, kut, lekker. Wat fijne muziek, ik gewoon zeggen. Kurt Barnett. En het uh, plaatje heet uh, Tell Me Daar What... nou, goed, ze heeft een nieuw album uit en dat is op het album te vinden. En ze hebben gisteren gespeeld trouwens. In gisteren. In, gisteren. in gisteren hebben ze gespeeld in, uh, in uh, Roadtown, was het nou? Uh, ik zag toevallig wat dingen overlezen dat het mooi was. Ze heeft het hele album gewoon integraal gewoon gespeeld... Uh, het komt uit Australië. Ze heeft natuurlijk iets weg van Kurt Cobain. Alleen het is nog ietsje depressiever. Uh, het is allemaal begonnen met haar in uh, 2014. Met uh, een van die leuke plaatsen Goed, Het is alweer tijd voor die land, uh, nee, voor die voor de Tijd voor de Zandvoortse berichten. Want het is namelijk, het is jawel, het is half. Zandvoortse berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Ik kijk even in het krantje wat we allemaal kunnen melden, sowieso. Onder andere we hadden het net over de. De blauwe tram is open uh, gegaan vorige week. Hoor ik al. We zijn oud nieuws. Nick Meijer heeft daar de balie geopend. En de balie is uh, een paar dagen per week open. En daar kan je dus alle informatie in winnen. Want de blauwe tram, daar kan je verschillende dingen doen. Er zijn alle cursussen. Je kan daar uh, ruimte huren, Een poëzie. Een middag is. Je hebt de bibliotheek daar natuurlijk. Dus ja, uh, maar volledig zijn ze zijn open uh, van. Ja, even een bladzijtje omslaan. Uh, uh, woensdag en donderdag en vrijdag van 9 tot 5 uur. Dan kan je dus informatie aan en Winnie kan je natuurlijk ook gaan kijken op de blauwe tram uh, online. En dan kan je daar informatie wat er allemaal speelt in de blauwe tram. Dus gewoon een soort buurthuis. Vertel, wat is er nog meer? Ja, er is. Uh, <coughs> Zandvoort, uh, is de passend woningregeling is, uh, van kracht? Het is dus om te zorgen dat mensen meer kunnen wonen in een huis dat bij hen past. En uh, vanaf 2014 zijn ze bezig. En sindsdien zijn 39 sociale huurwoningen vrijgekomen voor gezinnen die graag groter willen wonen. En oudere mensen die, uh, mo mochten ook dezelfde huur blijven betalen en konden dan rekenen op de hulp van een wooncoach die desgewenst de verhuizing begeleiden. En ook kwamen zij in aanmerking voor een financiële bijdrage van 1500 euro voor het verhuizen. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Want hierdoor uh, is er maatwerk voor, de, voor, voor die 65-plussers. Want dat zijn toch vaak de zo'n. Klein vijfje woont in een heel groot huis. Ja, maar die moeten verhuizen. En dat is dan eigenlijk een onoverkomelijke drempel ook om te gaan verhuizen, hè? Ja, En op dat ik. moment helpt dat gewoon. En, uh, dus uh, ja, ze gaan door met dit project. Ja, en uh, uh, dit biedt gewoon jonge huishoudens woonkansen. En ouderen die kunnen dus zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Je had het ook als je zegt met, met een. Uh... Met een uh, asielzoekerscentrum. Als je met een asielzoek, uh, familie, zeg asielzoekersfamilie maar, in een uh, kamer woont, kan je ook gewoon bij die vrouw aankloppen. Je ziet haar meestal zitten gewoon in, uh, aan, een, aan, een, aan de keukentafel in zo'n heel groot huis. En dan bel je aan en zegt... Mevrouw, zullen we ruilen? Ik heb een mooi overzichtelijk kamertje. En een mes. Wat? En een mes. En een mes. En een mes. Je moet, met de mes moet je binnenkomen. Ja, misschien helpt dat. Okay. Nee, maar het oh, ik heb er even Ik heb wel altijd gedacht, als je inderdaad zegt... van de mensen wonen heel klein yeah. en die anderen wonen groot... Van dat ze dan hun huur meenemen naar die andere huis... en die mensen die dus groot wonen hun huur mee naar het kleine huisje. Ja. Waardoor je dus dan per saldo... Uh, hebben ze dezelfde opbrengsten. En uh, ja, die oudere mensen... Ja, op een gegeven moment, uh, als die uh, toch gaan hemelen... of naar een verzorgingshuis... dan kunnen ze dat huis dan weer, die huur weer normaal maken. Ja, ja ik, soms, soms. Ik heb ook buren die wilden ook wel graag kla, kleiner wonen. Dan gingen ze informeren. Nou, De dus moesten moesten nog meer huur betalen dan ze betaalden voor ja, hun eigen dus, dus huis. Dus ze dat gaan ook, niet. Ze gaan niet. Nee, nee dat, dat is hebben groot gelijk. Dat is, je want denkt, het is makkelijk om. Een, Hallo, kan dat niet anders? Gewoon die twee kamerdeuren doe je dicht en op slot. En dan kom je gewoon niet meer. Nee, precies. Want anders moet je afstoffen. Ja. ja. Nee, dat is waar. Dus, als je inderdaad zegt: van nou jongens, allebei hou je dezelfde huur. En je wist dat gewoon van huis. Nou ja, per saldo is dat gewoon uh, prima. Geen slecht idee. Jeugd. Uh, uh, komt de jeugdverdedigingsavond uh, in Jeugdhonk in Zandvoort. Dat is uh, maandag. Oh, zal erheen moeten gaan, dat is mijn verjaardag namelijk. 4 juni mm -hmm. van 8 tot half 10. Jan Frans geeft de verdedigingscursus terug. En wat moet je nou precies doen als iemand jou vastpakt of slaat... of met een mes komt of uh, je denkt... Uh, ja, daar kan je misschien niet wel tegen doen. Maar goed, uh, hij geeft tegen wat handvatten hoe je daarmee om te gaan. En het is voor jongeren tussen de 12 en 18... Nou, hartstikke goed. Ja, wel goed, maar uh, jongeren tussen 12 en 18... dat zijn meestal de agressievelingen, toch? Ja, nou, misschien dan, dat ze dan dag gaan doen van... hé, hey, dat is leuk en dan gaan zij verdedigingssporten doen en zo. Prima. Ja, ja, prima, om die jeugd om dat te leren. Ja, lijkt ja. me ook, ja. ja. blauwe trem is dat, dus weer in die blauwe trem ook... Hè, de Louis Davis Carré 1 boven de bibliotheek. Ja, morgen is het uh, mooi weer, uh, zeggen ze. Maar de, ja. de schapen gaan, uh, die hebben het veel te warm... en op zondag 3 juni... Van tien tot vier is bij het bezoekerscentrum De Kennemer Duinen, is het Schapenscheerdag. Een herderin Regina is samen met de herdershonden en de schapen... aanwezig voor het Scheerfestijn. Ze laat zien hoe de schapen worden geschoren en vertelt erover... je kunt zien hoe de wol wordt gekaard, gesponnen en geveeld. En uh, Ad van Noot die verkoopt streekhoning en vertelt over de honingbij. Gratis toegankelijk. Dus het bezoekerscentrum De Kennemer Duinen. ik heb het idee dat dat dus uh, aan de... Zeeweg ligt of zo. Want ik heb, ik zie, af en toe zie ik dan wel eens wat schapen staan daar. Maar ik weet het niet zeker. Schapen. Schapen staan, ja. Het is, is anders dan het, hè? Jazeker. Eh, ja, Oké, okay, ik kom ze uit de hebben, stad. Ik heb geen hebben idee okay. nou, we hebben dus een ander vachtje. Oké. Nou, tot zover over de berichten. <lacht> ja. Sompvoordse berichten. Er is het is tijd voor die landenkeuze. Ja. En heb, uh, we hebben de keuze ja, gemaakt. Ja, we, we hebben natuurlijk een verjaardag vandaag van... Charlie Watts. Charlie Watts. Hij wordt 77, opeens 77 geworden... Ja. En nog steeds on tour. Ja, maar hij ziet er op deze video wel veel ik, beter uit. Maar ik zetten, Ja, wacht even. Ik moet altijd oh. wel even wachten. Als ik dan op een gegeven moment. Uh, wel lachen. Als ik dan zeg maar eerst zie ze optreden. Het zijn dan wat oude mannetjes natuurlijk. En dan ja. is het van die wilde muziek. En dan later je zie, worden ze geïnterviewd in zijn hotelkamer. En je denkt van. Zuffe bedoening. Wat een super bedoeling. Geen uh, seks, drugs en rock'n'roll weer. Nee, echt van die brokachtige stoelen. je denkt echt. Uh, you know, een rem rond aan de muur. Nou, nu gaat het niet meer gebeuren, denk ik dan. Nee. <laughs> nou, well, hot stuff, de wrong stuff. Ja, ik ga weer terug hoor. Ja. Yes. In de tijd. Toen wel een andere fase waar de Rolling Stones in gingen. In de jaren tachtig. Een beetje disco-achtig, achtige muziek. Hot stuff. En wat, en Rolling Stone. Charlie Watts is vandaag namelijk uh, 77 geworden. Het is een heel bejaardenfeestje, denk ik. Ben ik altijd nieuwsgierig hoe dat dan gaat verlopen. Of er nog hot stuff wordt gebruikt. Of dat gewoon iedereen in een kopje thee zit. En uh, nou... Over vroeger. Weet je nog wel? Ja, dat is er eentje van die en ja, die ging toen met die opstap en zo. En is toen niet, niet getrouwd? Nou, nee, die is alweer gescheiden en zo. Dat een... Tenminste, dat gaat op de feestjes waar ik kom bij mijn schoonmoeder en zo. Dat gaat het daar altijd over. Ja, uh, Charlie Bot, dus. en, ja, Wat. Ja, staf. Ik wilde nog wel even melden: vandaag is ook de sterfdag van Willem Duis. Oh ja, Willem Duis. Die, hij is uh, 82 geworden. Dat was in 2011 als ik het goed zie. Ja. En, uh, en ook van uh, Jack O'Neill. En die was heel erg bekend door uh, het surfen en zo. Die is heel rijk geworden. Maar die is heel oud geworden. Die is van 92 geworden. 92. Ja, dat nou, dat is een mooie leeftijd, hè? Ja, nou, een mooie leeftijd. Jazeker, als je nog een beetje kunt genieten. Als je ja. nog een beetje dingen kan meemaken. Of uh, dat je alleen maar bezig bent van... Oh, geen wilde dingen doen. Want straks dan uh, ga ik hier dood. Nou, er is nog hoop te doen, zeg maar, over, uh, over Holleder. Ik ben juist nog ja, ja, precies. Ja, al ja, die telefoongesprekken die kennen ze allemaal wel natuurlijk. En, nou, die zus probeert natuurlijk hem zwart te maken met allerlei fragmentjes uit het telefoongesprek. Waardoor hij in een vreemd daglicht wordt gesteld. Terwijl hij zegt: Ja, maar ik wil het andere kantje van het telefoongesprek ook nog wel even laten horen. Maar dat is dan even niet te, te, niet te sprake. En nu zegt hij dat hij dus geen uh, um, opdracht heeft gegeven om uh, korf en hout te, om te leggen. Maar dat is mieren met geweest omdat namelijk Sam Klepper weer is vermoord door Kort van Hout. En uh, Miremet wilde zeg maar dus kort uh, van Hout omleggen. Om uiteindelijk de schuld te schuiven bij Holleder. En uiteindelijk heeft Enstra dat dan weer verteld tegen de politie. Uh, dat moest hij dan ook weer vertellen. van ons, uh, Ja, het is echt een zoop. één grote zoop. En uh, Holleder zegt dat hij de slachtoffer daarvan is. En uh, ja, dat hij het eigenlijk uh, ja, niet zoveel mee te maken heeft. Maar dat het vooral tussen Sam Klepper en Miremet zat... Nee, en Enstra daar alleen meer in meespeelde. Dus nou, we zullen het allemaal afwachten. Ik vind het een uh, interessante materie. Ik denk zelf zeker dat die zussen ook nog iets meer mee te maken hebben gehad. Alleen, ja, die hebben nu momenteel toch geen leven meer. Hè? Die zitten nee. achter de... Geraniums. Ach, nou, achter ja, geraniums met de geraniums met die grote bak. Ja, ja, <laughs> ja. Gertone, ja, Die stopt met de poli politiek. Ja. Goed, wat heb jij nog uit het bakje rare berichten? Ja, ik heb heel rare berichten. Nou, heel grappig. Er is een uh, Amerikaan geweest. Uh, Randall... En die, uh, dat is dus een, een grote voetballer. Die had getweet. Hij zegt van uh, op het moment dus dat, uh, dat de NBA uh, Finals zijn. En uh, de, de Cleveland Cavaliers gaan winnen. Dan ga ik gewoon uh, voor iedereen die deze tweet dan retweet. Krijgen ze van mij een mooi shirt. Oh, maar het blijkt allemaal. dus. Zij gewoon 900.000 keer is zijn tweet geretweet. Echt waar? En uh, dus, die shirts zijn 80 euro per stuk. Ik was zeggen, dat, gaat, dat is de handel, hè? Shirts, ja. dat is de handelvak. Dus dat moet je moet helemaal niet doen, Je 72 miljoen euro aan shirts doen. Hij zegt uh, nu echt zo van... Ja, uh, nou ja, natuurlijk is het een grap van mij, hè? Ik had nooit verwacht dat het viral zou gaan. Maar hij wil toch wel iets gaan doen. Yeah. Maar uh, hij zegt wel dat zijn ludieke tweet... voor 100% een vervolg krijgt. Nou ja, dat is natuurlijk net zoals met... Uh, U maakt kans ja. op... Weet je wel? Dus, oh, uh, oh ja, die gooi ik ook altijd meteen weg. Ja. Ja, ja, nou ja, ik zou u ook zeggen, als u uh, onze berichten op uh, Facebook retweet... dan uh, maakt u kans op een luchtgitaar. Um, oh ja, oh, kijk, twee keer niks. <laughs> je maakt kans, niks. Op een luchtgitaar. Een luchtgitaar niks, oké. Okay. Nou ja, zo is het leven ook een beetje. Nee ja, ja het schijnt dus dat heel vaak gewoon... dan kopen ze een speler... En, uh, en dan uh, gaan ze de shirts al drukken. En dan worden die shirts al verkocht voordat de speler zeg maar, de bal heeft aangeraakt. En dan zijn ze al uit de kosten. Maar die shirts die, die leveren soms echt 120 euro op. Hè? Ja. En... Nou, je zag het bij, uh, bij de Max Verstappen dag. Ja? Ook al die shirts en zo. Ja, die waren ook wel uh, aan de prijs hoor. Ja, dan loop je met, zeg maar, ja. met iemand anders naam op je borst. Nou, je ja. moet er niet aan denken, zeg? Nee. nee. Nou, nou, ja. Nou, ja, het was wel moeilijk om uh, mensen. Uh, maar ah, die hebben er allemaal hetzelfde shirtje aan en ja? hetzelfde petje op. Oh, de, de, de als je er iemand kwijtraakt, ja. dan heb je echt zo: shit, waar is die nou? Want vaak weet je wat iemand aan heeft. Van nou, Die had een blauw shirtje aan. We ja. ja, ja. hadden allemaal dus dat rode verstappen shirtje aan en een verstappen ja. petje. Die ja, vind je nooit meer terug. En op zoek naar een kind met een Max Verstappen t-shirt aan. Ja, we hebben er hier een paar in de bak liggen. We hebben er een liggen, paar hoor. honderd hoor. Ja, we hebben een paar honderd. Dus uh, ja, nou, stom. Hm. Nou, uh, even kijken, ik ben vandaag een beetje rommelig Dus ik moet even kijken wat ik vandaag allemaal nog Oh ja natuurlijk de nieuwe singles van The uh, Arctic Monkeys Tranquility Base Hotel en Casino It's four out of time Dus even winnen Het is een nieuwe stijl, het is een beetje de last shadow pop is Stijl, hebben ze overgenomen Advertise in imaginative ways. Start your free trial today Come on in the water's lovely life. Meet someone you like During the meteor strike It is that easy Luna surface on a Saturday night Dressed up in silver and white With colored old grey whistle test lights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 Nog Frans gaan zingen. Dan wordt het echt hoog cultuur hoor. Dan wordt het echt. Oh, dan wordt het zo Ach, moeilijk hoor dit. Nou goed, de, de, de Last Shadow Poppets daar heeft het weg van. Maar het is de Arctic Monkeys natuurlijk. Ze hebben een nieuwe serie uit. En die is, is dit. Uh, daar is dit om te vinden. Four Out of Time. Het is alweer tien voor tien. Straks naar tien nog goeiemorgen Zandvoort. Ik heb nog geen uh, telefoontje binnengekregen om de lijn even te testen. Altijd spannend. Of dat allemaal gaat lukken natuurlijk. En uh, of er nog. Uh, uh, ingebeld moeten worden of zo. Nou, dus, uh, we merken dat straks wel. Uh, ja, uh, Nog wat aantal berichten die hier liggen. Ja, ongelooflijk. Uh, je, je kent misschien Warren Buffet. ken je misschien wel. Een van de rijkste manieren ter wereld. En nog altijd zeer actief in de beleggingsfirma Berkshire Hathaway. Die veilt sinds twee decennia eens per jaar de lunchtafel in het restaurant Smith Wollensky in New York voor een goed doel van zijn keuze. En uh, de, de winnaar die heeft dus gewoon 3,3 miljoen dollar neergeteld om met acht personen te mogen lunchen met hem. Hoeveel? Ja, 3,3 miljoen dollar. Ja, dat is wel heel veel per persoon. Oh, dat is veel. Ik ben wel weer niet uitgenodigd. Maar uh, de opbrengst van de die schenkt buffet aan GLEAT. Dat is een liefdadigheidsorganisatie in San Francisco. die zich inzet voor daklozen en armen. Tja. Maar Ik vraag is wel of die mensen die, die dat bieden. Ja? of ze dan alsnog moeten afrekenen aan de tafel. Oh, dat is wel een vraagje. Ik wil ze even toch een, een tip geven, zeg maar. <laughs> ja. Ja, ook dat nog. Ja. Zou je dat nog doen? En zou die dominee geven? met zijn vliegtuig ook aanschuiven? Ja, maar. Ja. Ja, misschien, uh, misschien, misschien was hij het wel. Uh, hij denkt, ze hebben het te veel geboden voor mijn vliegtuig. Echt, Aha. een heel andere wereld, zeg maar. Ja. In IJsselstein hebben ze een, uh, een kuifje. Uh, van Harjé natuurlijk. man die een kuifje uh, tekende. En daar hebben ze zeg maar, een, uh, een werktekening van uh, hebben ze daar En uh, dat is van... Uh, hoe heet ik uh, weet het ook weer dat hij... Uh, nou, het maakt ook, ja. In 1958 en die uiteindelijk wordt geveild vandaag. En hij zou een miljoen kunnen opleveren, de tekening van het Kuifje. Ik moet zeggen, het is natuurlijk wel heel... De, de klare lijn hè, van H.C. Uh, is natuurlijk altijd wel mooi. Hè. Het, het, het is een soort wereld van Kuifje die iedereen wel een beetje aanspreekt. Dat heb ik ook altijd als ik het zie. En vroeger wilde ik dat soort dingen boven de bank. En zei mijn vrouw, een, nee hij kuifje Gewoon boven de bank, weet je. Ja, maar dat is de, de, klare, de, de klare lijn. Ik zie je dat dan niet? Nee. Is, ik zie het niet. Het is gewoon een strippersoon. Nou, je Niks. kan het ook in de wc ophangen, toch? Ja, dat zie ik nog wel, dat hij ja. daar dan nou uiteindelijk eindigt. Maar ik ben altijd <laughs> ja, nieuwsgierig... Ja, hoe kan dat? Ja. Ja. ja. Eén was het er niet mee eens. Nee, één was niet... Doe maar op de wc. Ja, dat kan ook. Nou ja, hey, in ieder geval uh, wordt hier geveild. En uh, je kan... Uh, je moet even kijken, de, de veiling, huis... Uh, oh, ik heb mijn leesbeeld niet opzeggen Dat is steeds lastig Hoe oud zonder... ja, ja, wil je nou uh, Veilinghuis uh, <lacht> De Hermitage Action uit IJsselstein Actions uit IJsselstein Die gaat dus de, de, de tekening De potloot van uh, RC Veilen Goed, Mag je interesse hebben Misschien gaat hij net zoveel geld opleveren Als de Rembrandt Die uh, afgelopen weken tot ons is gekomen Ik heb er niks meer over gehoord daar was echt bevonden en daar is de kous mee af maar terwijl heel veel mensen die zijn ik heb al een aantal mensen gesproken die er ook geweest zijn die ook het, het, het schildrijf van dichtbij hebben bekeken die hadden toch zoiets van ik weet het niet ja sta, hij het staat het niet. dus ook op Katowiki. oké okay. dat, dat, dat wist je al hè waarschijnlijk ja maar goed op Katowiki staat wel heel veel staat van uh, een kuifje heb je echt uh, elke week heb je wel iets van kuifje te koop daar oké okay. ja Ah, je hebt ook een van Kuifje een beeld. Ja, beelden. De blonde lienne en Jansen en Jansen in badpak. Ja. 900 euro. Ja. De kavel is al gesloten. Ja, dat zijn oh. dingen eigenlijk. Oh, dat gaat inderdaad wel heel hard met die Kuifjes, zeg. Ja, dat is Alles best is al wel, verkocht. Dat zijn best wel leuke dingen. Nou ja, dan, dan, dan, dan maar niet. Dan, nee. Dan houdt het nee. op. Ja. Dus uh, ik heb voor straks nog wel een bericht. Ja. ja. He, maar, want ik denk dat, uh, dat je volgens mij nog hele mooie muziek hebt. staan. Oh, ik heb nog hele mooie muziek. Ja, okay, Stefan okay. uh, ja? Marcus en The Licks hebben een nieuwe CD, die heet Middle America. Uh, hij heeft ook pas geleden gespeeld in Nederland. En uh, dat was niet onverdienstelijk. We doen even gewoon het titelstuk van het uh, CD Middle in America. Stefan welcome. Blame stops until you do. Blame stops until Muziek? Vroeger in het pavement. En Scott Kenberg. daar zat hij dan in. In het pavement. En later hij zijn solo gaan. En uh, ja, dat zijn korte liedjes. Gewoon echt. En ze gaan vaak over het echte, echt, echte leven, Het oude worden en het uh, gewoon het ontzettend dronken worden. Daar gaat het een beetje over. Da, dat is leven. Plus minus. denk nou, je had nog een paar uh, maffe dingen. Ja, ik had zeker nog wel een paar maffe dingen. Uh, er was een artikel. Uh, op de boekenzolder, ze zijn uh, aan het opruimen in het binnenhof. Want uh, over twee jaar gaat deze grondig op de schop. En daarom moest de Tweede Kamer voor een paar jaar verhuizen naar een ander gebouw in Den Haag. En bij de opruiming van de Bibliotheek van de Kamer doken honderden bijzondere boeken op. En uh, die werk, uh, zijn zelfs werken van voor 1830. En daar is 10% uniek van. Er is geen tweede exemplaar bekend. En de belangrijkste fonds is The Wealth of Nations. Dat is het hoofdwerk van volgens velen de eerste moderne econoom Adam Smith. En uh, de twee banden zijn niet heel zeldzaam, maar zeer gewild. En het boek uh, lag op een merkenplaats achter Das Kapitaal, het hoofdwerk van Karl Marx. Oh. Dus uh, ja, het is wel heel bijzonder. Ik heb wel het idee dat hier misschien nog wel uh, een uh, tv-programma aangeweid gaat worden, als ze slim zijn. Maar de werken zijn niet allemaal even kostbaar, maar uh, ze hebben wel vele Nederlandse uh, politieke geschiedenis. En uh, je kan over, aan sommigen kan je de haast nog de sigarenrook van uh, Thorbecke ruiken. Op, op, op, dus zegt die man. Sommige oh. sommigen hebben moeten echt gerestaureerd worden, afgestoft. afgestoft en zo worden mogelijk tentoongesteld. Ja, de rest gaat gewoon inleven. terug naar de boekenplank in, uh, in de bibliotheek. Leuk hè? Ik vind het wel een leuk bericht. Ik, uh, ja. Ik hou hier wel van. Ja, dat dus spreekt ja, tot de verbeelding. Iet, nou, iets, iets wat je vindt dat een hoop wel wa geld waard is. En als je ook nog ja. die sigaretten rook of die sigaren rook ruikt van iemand... Die, oh ja, die heeft je ook Dat er uh, zo'n randje afgestuurd is. Ja. Vroeger deden wij dat vaak en dat aten we op. We zaten dan... Uh, er waren echt echte boekenwurmen. Oh, jullie laten het boek gewoon op? Ja, we hadden echt van die boeken dan waren al die randjes waren er Oké. Okay. In, in het bovenhoek. Ja, Vastelijden kreeg ik het uh, gratis geld. Ik weet niet voor welke schrijver dat is, van uh, een van die vaste luisteraars van mij. Jos! Ah. En uh, die zegt van, uh, ja, ik heb wat aantekeningen gemaakt aan de zijkant van het boek. Ja, maar dat helpt wel om het te ja. onthouden. Ja, hè? ja, dat helpt zeker. Dat snap ik wel. Ik bedoel, ik moet het boek soms wel drie keer lezen voordat ik denk van, oh, waar gaat het nu? godsnaam over. Nou, had wat aantekeningen gemaakt. Ja. Leerzaam. En uh, je hebt ook van die klassieke verhalen van, een van de, de stelling van Pythagoras, uh, waar ze ook aantekeningen hebben gevonden. En oh ja. De stelling van vermont is dat geloof ik zo. Ja maar, ja, maar als je dat notitieboek neemt van uh, die Charles da Vinci. Die, ja? die, die, die, het belang van, van uh, notities is zo belangrijk. Ja. Omdat je dan uh, daardoor dingen toch blijft onthouden, want het is zomaar weg. Ja. Ja. Dus ja. Uh, ja. Nou, straks de Tino. Goedemorgen, Zandvoort. We nog even een plaatje en dan zijn we alweer weg, dames en heren. Ja, eh, wat jammer. Ja, jammer. Voordat je weet, is het alweer voorbij. Voordat je bent, zit je huis. en je denkt, hoe kom ik hier nou terug? Ja, en herkennen ze ons dan nog. Ja, dat is ook wel raar, ja, zeg Damien Durandor. Mr. Percy Faith, is your masterpiece complete? I'm in dire need of cure in this headache. There are... And we're still not on the moon And I hear that you've been taken from the airwaves Joseph Raymond Kahn, if I am right here from Seattle